Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een grote politieactie in Breda zijn twee jongens opgepakt voor een aanslag op het huis van een agent. Vorig jaar september werd er een steen door de ruit gegooid en twee weken later werd er een vuurwerkbom tegen het huis geplakt. Die politieactie was vanochtend, agenten vielen vijf huizen binnen en namen onder meer telefoons in beslag. Welke kant gaat het op met Nederland? De regering heeft een speciale commissie daarover laten nadenken. Over 2050 om precies te zijn. Want we zijn met veel, maar Nederland vergrijst ook steeds verder. En iemand moet het werk doen, daarom zegt die commissie... Een gematigde groei die niet overvraagt die de economie overeind houdt en daarmee ook onderwijs, zorg en wonen voor iedereen zoveel mogelijk beschikbaar kan zijn. Ja, ze denken dat we idealiter met 19 tot 20 miljoen mensen zijn in 2050. Daarvoor moeten er ook mensen naar Nederland toekomen om hier te werken, zegt de commissie. Maar de overheid moet selectief zijn in wie we binnenlaten. Opgeluchte gezichten in IJsland. Het lijkt erop dat de vulkaan die daar gisteren uitbarstte minder actief is. Op beeld is te zien dat er nog steeds lava uitstroomt, maar het is minder erg dan gisteren. En het komt ook minder dicht bij het dorpje Grindavik. Door de vulkaanuitbarsting staan daar nog steeds huizen in brand. Een vieze ontsnappingspoging in Alva aan de Rijn. Een gevangene probeerde daar via een kliko te vluchten. Hij kreeg hulp van een andere gedetineerde om zich in de vuilcontainer te verstoppen. Medewerkers hadden pas een dag later door dat de man weg was. De gevangenis onderzocht hoe het kon gebeuren. De twee gevangenen kregen allebei straf. Het weer, winterse buien, regen, sneeuw of hagel. En die neerslag kan bevriezen, dus het kan glad zijn. Tussen de buien door, af en toe ook wat zon. En het is vanmiddag maximaal een graadje of twee. ZFM, verkeersupdate. Dit is Ervende Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Heeft dit een lekkere plaat, hè? We beginnen terug naar 1991 met de KLF en Tammy Wynette. The First Lady of Country and Justified and Ancient. Het is even na twee uur Stadvoort een hele goede middag. En welkom bij Stadvoort op zaterdag. We zijn er weer uh, tot aan vijf uur vanmiddag met een uh, vol programma. Vandaag uh, helaas uh, uh, geen Maurice Mulder tegenover mij. Mo, als je luistert, van harte en ...snel weer beter worden. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen tussen twee en vijf? Nou, heel veel, want uh, gisteravond is de nieuwjaarsreceptie uiteraard geweest in uh, Nieuw Unicum. En daar gaan we uitgebreid bij stilstaan in het uh, eerste uur. We hebben geheel uh, integraal de toespraak van uh, de burgemeester... ...zo dadelijk om uh, kwart over twee. En verder gaan we met de burgemeester praten na afloop van de toespraak van hoe heeft hij uh, het ervaren daar in uh, Nieuw Unicum... en uh, wat heeft hij nog uh, toe te voegen aan uh, zijn toespraak. Dat hoor je allemaal in het uh, eerste uur. Verder gaan we kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Het tweede uur dan. Nou, in het teken van de verbouwing van uh, Dirk van der Broek. Die gaat uh, zo dadelijk om uh, drie uur uh, sluiten. En we hebben straks een uh, gesprek met uh, Rob uh, Roskam. Hij is uh, de manager van uh, de verbouwing in... Uh, ja, hij kan alles vertellen over wat er nou gaat gebeuren daar met de, de Dirk van den Broek. Om half de vier gaan we aandacht besteden aan uh, 200 jaar KNRM. En ook uh, station uh, Zandvoort is daar nou bij betrokken, want morgen wordt er een plaat gepresenteerd. De plaat van uh, Stef Bos en Fleur. En die heet uh, als, uh, Wat als de storm komt. Daarover uh, straks in het uh, tweede uur veel meer... Onder meer uh, Judy Smitger uh, gaan we spreken en ook nog uh, Gilles Kok. Wat hebben we in het derde uur van dit programma? Nou, de Pit Report uiteraard om uh, kwart over vier met uh, Randall Olsen. En dan staan we weer uh, stil bij onder meer de Dakar Rally die in uh, volle gang uh, gaande is. En hoe gaat dat uh, bijvoorbeeld met de gebroeders uh, Coronel? We horen het straks van uh, Rendels rond kwart over vier. Dan hebben we nog iets leuks, want... Uh, om half vijf gaan we praten met uh, Leon van S. Want er gaat een heel leuk uh, radioprogramma aankomen hier bij de Zandvoortse Omroep. Uh, ja, hij weet daar alles van en het heeft te maken met uh, de scholen die wij uh, hier hebben. En uh, ja, de leerlingen van die scholen gaan zelf uh, radio maken. En dat is allemaal live te horen bij uh, CFM, je eigen lokale radio. En uh, wanneer het gaat beginnen en wat het allemaal inhoudt... dat horen we straks van uh, Leon van S in het derde uur. En uiteraard ook nog een uh, gesprek met uh, degene die achter ons aan uh, zit. Dat is uh, Fred Heij met uh, Entertainment Fuel. En in derde uur uh, gaat hij vertellen wat hij allemaal vanmiddag gaat doen tussen vijf en zeven. Nou, dat was weer een hele mos vol. Tijd voor heel veel lekkere muziek, want die hebben we ook weer meegenomen. Waaronder Genesis, Jesus, He Knows Me. You see the face on the TV. Ik weet zeker, hier in Sanford. heel veel fans van Genesis. Nou, vooral die fans laten we deze gouden oude van Phil Collins. Uiteraard, degene die zong in deze band, de Genesis. Ja, inderdaad, Jesus, he knows me. Hier is de nieuwe Klootz. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoutez-moi, moi. écoutez moi écoutez moi moi moi Ik ben verloren. Oui, je suis perdu. Ik kon je me horen, zoek je continu Ben uit angst en opgeboren, maar malentendu Ecoute moi, écoute moi, hoor je me nu Dit is een rendez-vous in verleden tijd Je zou toch alles doen voor mij, van mij Ik loop je elke nacht, attend Onschant en ik goris t'aime, et toi? Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. We. Dat was uh, Kloot... of uh, Klaut. Uh, het is precies uh, hoe je het uh, uit wil spreken. Nou, ja, Kloot is het uh, officieel, maar uh, Klaut uh, wordt uh, meestal genoemd. Hè, want Kloot, uh, ja, dat is een beetje klotig. Uh, zeg maar, joh. Écoutez-moi. Het is uh, inmiddels kwart over twee nogmaals. Een hele goede middag. En we gaan uh, naar de nieuwjaarsreceptie. Nou, die vind, vond uh, gisteravond uh, plaats uh, in uh, Nieuw Unicum in Zandvoorts. Een uh, druk bezochte nieuwjaarsreceptie met heel veel verenigingen, stichtingen... en uh, uiteraard ook uh, de vrijwilligers en uh, andere geïnteresseerde Zandvoorters. En uh, om acht uur is het altijd uh, de traditie... dat uh, de burgemeester een nieuwjaarstoespraak uh, gaat houden. Zo ook uh, gisteravond uh, vond dat uh, weer plaats. En uh, onze eigen David Mollenburg... die had uh, de volgende toespraak voor alle aanwezigen. Zandvoorters... Zandvoorters, goedenavond. Laat ik beginnen met een zeer luid en welgemeend gelukkig 2024. En wat goed om jullie allemaal hier weer bij elkaar te zien. En wat fijn dat we ook weer zoveel organisaties zien die zich hier vanavond presenteren. Uh, ik zie heel veel bekende gezichten gelukkig, ook gelukkig veel onbekende gezichten. Uh, want Zandvoort mag trots zijn op deze receptie die eigenlijk georganiseerd wordt door alle Zandvoorters samen. Niet door de gemeente, maar u doet dit zelf. Want, uh, en ik betreed mij uh, uh, op een platgetreden pad... Er is zelfs een bingo over wat burgemeesters allemaal voor clichés in hun speech uiten. Maar, en speciaal omdat Bernd Snijders me daar net op aansprak... Zandvoort wordt gedragen door vrijwilligers. Om het maar even te zeggen. Ik ga daar niet te veel meer over zeggen, want we hebben u allemaal gesproken... tijdens het vrijwilligersfeest in december. En ik kan echt zeggen, Zandvoort draait op u draait op de mensen die het met elkaar doen. En daar zijn we heel trots op. En uh, vanavond gaat onze speciale dank uit... naar de mensen die dit allemaal mogelijk maken. Gilles, uh, waar ben je? Gilles Kok, Hilli Janssen en natuurlijk Ben Zonneveld. Ben is thuis. Die is geopereerd. Hij is er helaas niet bij. Maar ik weet zeker, hij luistert op afstand. En ik neem aan dat hij ook van afstand wat regieaanwijzingen geeft. Want dat zijn we van hem gewend. Uh, een speciaal welkom ook aan Christine van Eyck... onze nieuwe gemeentesecretaris. Fijn dat je er bent, Christine. Net begonnen. Uh, goed dat je er bent. En tenslotte... Ook nog een warm woord van welkom aan de stagiaires van onze stagepartner MBO Airport College. Die jullie vandaag in de watten leggen en fijn dat jullie er ook zijn. En mijn dank gaat uiteraard ook uit naar Nieuw Unicum. Want het is een goede gewoonte om deze receptie niet zoals in veel andere gemeenten... op het raadhuis te houden, maar elders midden in de samenleving. Um, en ik ben dan ook ongelooflijk verheugd dat we hier in de Brink aanwezig mogen zijn. Kort voor kerst organiseerde onze lokale radio ZFM hier een uitzending met directie en bewoners. En daar bleek maar weer eens hoe Nieuw Unicum een ongelooflijk belangrijk onderdeel... van onze Zandvoortse samenleving is. Ze werken er ook continu aan om het voor hun bewoners... en het drempel naar ons dorp zo laag mogelijk te maken. Maar ze nodigen ook u als bewoners nadrukkelijk uit om hier naartoe te komen. En ze openen ook vanavond weer heel welkom de deuren. Uh, en u bent ook altijd welkom om hier mee te werken, om mee te helpen. Dank aan uw unicum voor de gastvrijheid en voor al het goede werk wat jullie doen. Dames en heren, ik start met een korte terugblik... Laat ik beginnen met het einde van 2023. Want wat was ik blij dat Ed Reker met zijn korter weer veilig thuis was met de kerst. Bijna een maand lang heeft in Zandvoort uh, de viskotter op het strand gelegen. En op een gegeven moment leefde niet alleen heel Zandvoort, maar heel Nederland mee met zijn onventuurlijke avontuur. Uh, omdat hij op een van onze beroemde vier zandbanken gestrand was. En die vier zandbanken, neemt u dat van mij aan... maken een bergingsactie ook heel erg lastig. En mijn dank gaat dan ook uit naar iedereen... die daar en vaak belangeloos aan meegeholpen heeft. En ik heb er ook één ding van geleerd. Want eh, als je daar liep en als je daar was... en wie je ook sprak, de beste stuurlui staan aan wal. Het is echt waar. Iedereen wist beter hoe het moest. Maar uiteindelijk, de mensen die er verstand van hebben... hebben het schip losgetrokken. Uh, maar ik ben er ook achtergekomen dat we in Nederland dit heel slecht geregeld hebben met elkaar. Uh, en ik heb rond die stranding echt een aantal dingen geleerd. En dat, wat mij betreft gaat daar ook echt een hele stevige evaluatie om overheen. Dat gaat niet alleen ons als Zandvoort aan. Maar dat is ook echt iets voor Den Haag. Dat dit kan gebeuren en dat het zo lang duurt voordat er in zo'n situatie oplossingen gevonden worden. Wij Zandvoorters zijn overigens heel erg blij met die zandbanken. Want het maakt onze strand en onze branding uniek. En ook het afgelopen jaar hebben we dat kunnen zien. We hebben uh, een fantastische en spectaculair Red Bull Loop gehad. Die vindt niet vaak plaats, Dan moeten de omstandigheden er echt naar zijn. Maar wat een spektakel was dat. En over die Loop gesproken, uh, we hebben sowieso een fantastisch sportjaar achter de rug. Het rondje Rem Eiland vond weer plaats. We hadden een fantastisch weekend met het circuitrun. De Spartan Race is een blijver. Het NK kitesurfen en natuurlijk de Formule 1. En dat was in de regen dit jaar, voor het eerst. En we wilden een spectaculaire race en die hebben we gekregen. En ik heb ook vol ontzag gekeken hoe ook deze editie... al die vele vrijwilligers die rond het evenement actief zijn... veelal drijfnat de bezoekers begeleiden. En dat was prachtig om te zien. En in ieder geval kunnen wij de komende twee jaar de raceteams nog verwelkomen. En ik kijk daar naar uit. En als college willen wij het racefestival in het dorp dan ook een flinke impuls geven. En dat zal wat ons betreft groter, mooier, beter en met name sneller worden. Zandvoort is HET dorp voor sport. En dat zal alleen maar blijven groeien. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld gewerkt... om een heel groot beachvolleybaltoernooi naar Zandvoort te halen. En de Zijlvereniging is heel hard bezig om een WK met Katamarans te gaan organiseren. En ik vind dat geweldig. Het laat zien hoezeer onze sport is, we verweven is met ons zee en het strand. Beste mensen, terugkijkend kan ik ook constateren... dat wanneer we naar de cijfers kijken... we duidelijk kunnen zien dat het op het gebied van openbare orde en veiligheid... in onze meten goed gaat... De post-corona-periode bracht veel onrust met zich mee en dat hebben we gemerkt. Maar we zien over de hele linie een rustiger beeld. En natuurlijk, tijdens warme dagen is er overlast. Dat hoort bij een badplaats. Maar binnen de Zandvoortse samenleving kunnen we echt cijfermatig zien... gaat het gewoon goed. En ik wil iedereen die daar een bijdrage aan levert... wil ik heel hartelijk danken. Politie hier aanwezig, handhaving en met name ook het jongerenwerk. En uh, ik kan echt zeggen, het Zandvoortse jongerenwerk is zeer innovatief. En ze weten met hun methodes heel veel jeugd te bereiken... en daar heel veel goede resultaten mee te bereiken. En terugkijkend kom ik ook uit bij de verkiezingen van de Tweede Kamer. En ja, Den Haag is ver weg. Maar ik hoorde ook voorafgaand aan de verkiezingen van onze lokale fractievoorzitters... hoe belangrijk deze verkiezingen voor Zandvoort waren. En als u onze commissie en raadsvergaderingen volgt... dan merkt u hoe wij soms gevangen zitten in Haagse regels of onzekerheden. Denk aan stikstofregels, denk aan de spreidingswet... of de verplichting om heel veel te bouwen. En Den Haag is ver weg. Maar du moment dat de bedrijfsleider van Dirk van der Broek... besluit om zijn winkel wegens personeelstekort eerder te sluiten... omdat het te druk wordt op een hele warme dag... en een raadslid vervolgens s'nachts op social media verkondigt... dat er in Zandvoort geplunderd is, wat niet waar was... dan staat de minister van Justitie, de lijsttrekker van de VVD... mevrouw Juzilkus en later, een dag later, Geert Wilders hier op de stoep verkiezingstijd en mooie beloften. Maar beste mensen, daar zitten we niet op te wachten. Sterker nog, ik heb me er groen en geel aan geërgerd. Ja, we hebben overlast. Ja, dat hoort bij een badplaats op hele warme dagen. En ja, al onze diensten werken keihard om dat beheersbaar te houden. En dan helpt het niet als landelijke politici hier lawaai komen maken. Want zeggen dat iets een probleem is... betekent nog niet dat je dat probleem vervolgens ook oplost. Tijdens het bezoek van de minister van Justitie legde een van onze jonge boa's feilloos uit waarom een wapenstok voor hem belangrijk is. En de minister beloofde het snel te regelen. We hebben in Zandvoort een zeer succesvolle proef met die wapenstok gehad. En ondanks alle mooie praatjes wachten we nog steeds op Den Haag... om onze handhavers hiermee definitief uit te mogen rusten. Al meer dan twee jaar. En hetzelfde geldt voor de politie. Prima dat meneer Wilders hier politiek komt bedrijven... maar ik heb liever dat hij in Den Haag zijn werk doet en regelt dat we voldoende capaciteit hebben om in te zetten. Ik heb zeer veel lof voor ons team Kennemer-Kust van de politie. Zij moesten nota bene ruim aanwezig zijn... om dit in mijn ogen ongewenste bezoek in goede banen te leiden. Liever heb ik dat we die agenten in kunnen zetten als het echt nodig is. Want op die momenten zetten onze diensten alles in wat ze hebben. Vaak worden zelfs vakantiedagen ingeleverd... om maar op warme dagen te kunnen ondersteunen. En dan helpt Borrelpraat van Haagse politici op de boulevard niet... Put your money where your mouth is. Of gewoon Nederlands. Boter bij de vies. Regel het. Ja, zo is het maar net. En uh, straks gaan we verder uh, luisteren naar uh, deze uh, uiteraard nieuwjaarsboodschap... van onze burgemeester David Mulderburg. Eerst gaan we nog even een klein stukje muziek draaien. En daarna deel 2 van uh, inderdaad uh, de toespraak van de burgemeester. Dus uh, blijf luisteren. Zometeen meer. Hier is Kim Karns.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 And she knows just what it is. En dat was Kim Kars en de Bette davis Ijs. We gaan verder met de nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester. Deel 2 krijgt u nu te horen. Voorbeelden geven. Als voorzitter van de gemeenteraad en het college wil ik ook terugkijkend... nog even terugkijken op de huidige politieke situatie in Zandvoort. Ik ben daar zeer blij en tevreden mee. En ik vind dat er op een constructieve en prettige wijze politiek wordt bedreven... Dat is wel eens anders geweest. En ik word zelfs door collega's van buiten Zandvoort aangesproken... over de positieve wijze waarop op dit moment in Zandvoort de politiek zijn werk doet. En Beste mensen, ik kijk ook graag vooruit. Want Zandvoort heeft momentum. Wij zijn de badplaats van de metropoolregio Amsterdam. Een badplaats met internationale uitstraling en bekendheid. Een badplaats waar ook mensen graag willen wonen. En dat kunnen we verzilveren. Maar dat vraagt één ding van ons allemaal, lef. En dat wil ik graag tot het centrale thema van vandaag maken. Want terugkijkend in de geschiedenis zien we dat Zandvoort is gemaakt door mensen met lef. Pouders Lood kocht met visie dat stukje verdoemde duinen... en wist daarmee de basis te leggen voor het Zandvoort van nu. David van Lennep die met een aantal geziene Zandvoorters de basis legde voor Zandvoort als badplaats... En met name door ook de uh, verbinding naar Zandvoort goed te realiseren. Het lef van de broeders Elsbacher, die zo'n enorme bijdrage hebben geleverd aan het vooroorlogse Zandvoort. En de grandeur die daar heerste. En natuurlijk het lef van alle ondernemers die door de jaren heen met kracht en innovatie deze padplaats hebben gevormd. Dat lef, lieve mensen, heeft ons veel gebracht. Het Zandvoort van nu. En gelukkig zijn er vandaag ook nog steeds heel veel mensen met lef. Mensen die lef tonen door een buurtfeest in Nieuw-Noord op poten te zetten. Een feest dat dit jaar zijn tweede editie gaat beleven. Het lef van mensen die Pride at the Beach hebben opgezet. Het lef van Kimmy van Schaik, die zoveel betekent voor Zandvoort als die het moeilijk hebben. Het lef van de mensen van de DGP, die tegen alle verwachtingen in de Formule 1 naar Zandvoort haalden en tot een groot succes maakten. En het lef van de vrijwilligers van de KNRM en de Renningsbrigade, die onder alle omstandigheden beschikbaar zijn voor de veiligheid van onze bezoekers. Het lef van de mensen die bezig zijn met een street art festival... waarmee we Zandvoort nog meer kleur gaan geven. En het lef van ondernemers die nieuwe concepten proberen. Zoals het oude neuf in de Haltestraat waar een nieuw concept werd neergezet... maar ze kwamen erachter dat Zandvoort daar nog niet klaar voor was. Maar ook dat hoort bij lef. Het nemen van risico's en het bereid zijn te accepteren dat dingen niet lukken. Ik noemde een paar voorbeelden, maar deze staan voor heel veel meer mensen die bereid zijn hun nek uit te steken. Lieve mensen, ik zei het al, Zandvoort is de badplaats voor de metropool. En we weten één ding zeker, die metropool zal blijven groeien. Er komen meer mensen bij, er komt een diverser publiek. Een publiek met geheel eigen en steeds veranderende voorkeuren. En het is aan ons om het lef te tonen om onze badplaats daar verder op in te richten. Ondernemers, inwoners en natuurlijk wij als gemeente en er liggen kansen genoeg. Laten we bij de vernieuwing van, Nieuw Noord, van de Noordboulevard... het lef hebben om daar zoiets moois van te maken... dat er mensen van over de hele wereld naar komen kijken. Laten we het nieuwe evenementenbeleid voor het komend jaar aangrijpen... om ondernemers uit te dagen met vernieuwende ideeën en concepten te komen. Gebeurtenissen waarvoor van heinde en verre mensen naar Zandvoort komen. Laten we met de lessen van de Formule 1 eh, ervoor zorgen dat we de meest vooruitstrevende badplaats zijn... waar het gaat om het ontwikkelen van mobiliteitsplannen. En laten we de kwaliteitsimpuls van Nieuw-Noord ertoe laten leiden... dat mensen daar graag willen verblijven... tijdens een meerdaags bezoek in onze badplaats. Gelukkig gebeurt er veel. En er wordt op dit moment behoorlijk gesloopt in Zandvoort. En er lijkt ook groen licht voor de duinwachter. Ik zag Jim Keur gefeliciteerd met de uitspraak van de rechter. Er zit schot in de Keuridex. De panden op het Torenplein, worden heel snel en mooi opgeleverd. En wie over tien jaar door Zandvoort loopt... ziet een hele andere plaats. En laten we vooral de visie en de lef en de doorzettingsmacht hebben... om dat allemaal mogelijk te maken. Dat vraagt iets van ons allemaal. Van inwoners van ondernemers, van investeerders... en natuurlijk ook van ons als gemeentebestuur lef tonen. En natuurlijk um, is het onze dure plicht... om iedereen hierbij te betrekken en draagvlak te zoeken. Maar laten we daar niet in doorschieten. Het komende jaar gaan we aan de slag met nieuw participatiebeleid. Maar laten we er vooral voor waken dat we niet te lang doorpolderen. En dat we verzanderen in waterige compromissen... waar niemand blij mee is. Mijn collega Spies in Alfa aan de Rijn zei het heel mooi. Als je je zin niet krijgt, betekent het niet dat je niet gehoord bent. U kent alle de spreuk die in onze raadzaal hangt. Nee. LEF betekent ook besluiten nemen... waar mensen soms niet gelukkig mee zijn. En de kern is dat wij als bestuur kunnen uitleggen... waarom en met welk doel beslissingen genomen worden. LEF hebben is ook onvermoeibaar in de regio samenwerken... en duidelijk maken dat Zandvoort er juist is... voor inwoners van onze buurgemeente. Wij zijn met het strand en de natuur tenslotte de tuin van de regio. Beste mensen, bij LEF hebben hoort nog iets anders. Het LEF hebben om lief te zijn het lef hebben om lief te hebben. En dat lijkt geen vanzelfsprekende zaak. In een wereld vol conflicten... in een wereld waarin het woord crisis aan inflatie onderhevig lijkt, in een wereld die polariseert... in een wereld waarin op sociale media... en met name het X-onderleiding van Elon Musk... dag in dag uit de meest vreselijke bagger... over de mensen wordt uitgestrooid... juist in die tijd vraagt het lef om niet in die stroom mee te gaan. Ik zie gelukkig in Zandvoort heel veel voorbeelden... van mensen die naar elkaar omzien voor elkaar zijn. Die zorgzaam en verdraagzaam zijn. Laten we er zijn voor iedereen. Laten we er buiten de periode van Pride at the Beach ook zijn voor iedereen ongeacht zijn geaardheid. En laten we vooral ook de deur open houden voor mensen die echt opvang nodig hebben en die wij hier kunnen huisvesten. En laten we de hand naar elkaar uitsteken. Wat mij persoonlijk het afgelopen jaar bijzonder raakte, was een pagina groot artikel in de Volkskrant naar aanleiding van de storm die begin juli over het doorbraaste. Er was veel schade en bij strandtenten en het zand stond letterlijk tot aan de bar. En een journaliste van die krant kwam kijken en schreef vol bewondering hoe er geholpen werd om paviljoen 11 weer uit te graven. Iedereen helpt elkaar. Zo doen ze dat hier op het strand, sluit ze haar artikel af. En dat is hoe Zandvoort is en dat is hoe Zandvoort hoort te zijn. Lieve mensen... Het is dit jaar precies 200 jaar geleden... dat een aantal wijze mannen bij elkaar ging zitten... om samen een plan te maken voor de badplaats Zandvoort. En Twee jaar later, in 1826... opende het eerste badhuis en ook Hotel Driehuizen in Zandvoort. Dat betekent dat wij de komende jaren... 200-jarig bestaan van Zandvoort als badplaats kunnen vieren. En u zult daar ongetwijfeld meer over gaan horen... en laten wij als inwoners en ondernemers en iedereen... daar samen een prachtig feest van maken. Ik sluit af. Lieve mensen, wij zijn een uniek dorp. Zandvoort zal veranderen, maar ons DNA blijft altijd hetzelfde. En dat DNA is druk in de zomer en stiller in de winter. Dat DNA is de Formule 1 aan de ene kant... en aan de andere kant het kampioenschap makreelroken. Dat is aan de ene kant 8000 man op het strand bij Luminosity... en aan de andere kant de Wapenzongers. Dat is aan de ene kant de Red Bull Megaloop en aan de andere kant het fluitketelkeurlen op de ijsbaan. Dat past allemaal bij ons en daar ben ik ongelooflijk trots op. En daarom heb ik graag met u, het, uh, met u unieke zandvoorters, het glas om een geweldig 2024. Hele mooie woorden van onze burgemeester David Molenburg. Het draait allemaal in zijn toespraak uiteraard om lef. Hij heeft nog een toevoeging trouwens. En ik wil nog één kleine toevoeging doen. Roy Dongen loopt hier rond. U kunt nog op hem stemmen voor persoon van het jaar bij de Haarmsdagblad. Vergeet dat niet. Zeker, dus uh, ga stemmen op Roy Dongen. Met dank aan uh, David Moldenburg uiteraard uh, voor deze mooie toespraak. Uh, waar gaan we door? Zodanig trouwens uh, nog een uh, gesprek met uh, de burgemeester... Want wij van de radio waren gisteravond aanwezig daar op de nieuwjaarsreceptie. En spraken David Mollenburg na afloop nog even. Dat horen we zo dadelijk, maar eerst na de volgende plaat. Het weerbericht. Tot zo. We That becomes reform, tell them oh my, I've been easy now, I squeeze this so much. That's why I clap, see that flesh gets scorned. Be so bad, make it feel like you ain't wantin' to be born, John. tell your friends, they the hell out of my lawn. Chicken drawers, became dead drawers, stealing chickens from my farm. Yeah, yeah, yeah, the dead kitchen. If you're my fears, then I'm bringing all hatred, Sicilian. Nobody me. My body's made a hand grenade Girl bled to death while she was drunk and the razor blade That sounds sick, maybe one day I'll write the horror Blackula comes to the ghetto Jackson, Acura Stevie, Wonder sees crack babies Becoming Vietnamese in their own families I'm getting communal, We soon done Gun by my side just in case I got a run A boy on the side of Babylon Trying to front like you're down with Mount Zion yeah. Ooh la la, la. Black spoons, take those shorts like poo-foo See Gucci's pop Gucci's for Gucci's And Gucci mommy me in my Mitsubishi Eating sushi, bumping hey, hey, hey, Try to take the crew and we don't play play Say, say, say, like Paul McCartney not hardly on, look it up I can see right through your bluff Niggas huff and they puff but they can't handle us We bust, cause we fortified I could never hide, leave hot, Refugees, and, and <laughs> Wholesale set booty, and, and <laughs> Have to respect your Cause he's super fly, when I'm super high palm trees smoking BDs as i burn my calories brooklyn rooftops become brooklyn tps who that be Enemy wanna see the death of me from hawaii to on i run marathons like I do I on. i'm a true champion like farrakhan is the koran it's a phenomenon lyric fast like ramadan what's going on over yet we come you know what we've soon done gun by my side in case I, I got the wrong A boy on the side the Babylon, trying to front like you down with Mosiah What's going on? Uh, I'm my getting come you know low we we'll soon done A Gun by my side just in case I got the wrong A boy on the side the Babylon, trying to front like you down with Mosiah tired. een hele tijd geleden, hoor, Je hoort er de footsies en footsie la. Dat na de toespraak van uh, burgemeester David Molenburg... die gisteravond hield in Nieuw Unicum... tijdens de nieuwjaarsreceptie... wil je die toespraak nalezen... dat kan, wij hebben hem geplaatst op onze Facebookpagina ZFM Zandvoort. Of kijk op onze eigen ZFM-app, ook daar vind je hem terug. ZFM nou, het is al lang half drie geweest. We gaan eens even kijken wat het uh, weer de komende dagen gaat doen. En we zijn wel een klein beetje van die kou af, hè? maar uh, ja, komt die kou niet terug. Dat hoor je nu in het uh, weerbericht. De bewolking overheerst deze zaterdag en vooral later vandaag kan het uh, lokaal een beetje gaan spetteren. Over het algemeen is het echt te droog en de wind waait uit het westen en is meest matig van kracht en het wordt ongeveer 5 graden. Vanavond en vannacht is het meest bewolkt... en geleidelijk stijgt de kans op een beetje motregen. Temperatuur dan naar 3 graden boven nul... en van gladheid is dan in deze regio ook helemaal geen sprake. Morgen is het opnieuw grijs en bewolkt. Er valt af en toe regen. Maar later op de dag nemen de uh, neerslagkansen geleidelijk weer af. De noordwestenwind uh, is meest matig en het wordt een graad of 6. Dan uh, na het weekend... Maandag komt het tot buien en deze buien zijn winters en gaan gepaard met natte sneeuw en soms ook hagel en hier en daar zelfs onweer. Tussen de buien door schijnt gelukkig wel een beetje de zon, dus uh, nou, dat is aangenaam. Temperatuur komt uit op 4 graden, maar tijdens stevige sneeuwbuien is het kouder en kan het uh, tijdelijk wit gaan worden zelfs. Dinsdag schijnt af en toe de zon, maar er valt ook een winterse bui met hagel en natte sneeuw. Daar heb je het weer. Na de nacht met lichte vorst is het overdag een graad of drie. Dan gaan we naar de woensdag, dan krijgen we een laag drukgebied. En uh, dan krijgen we te maken met aan de noordzijde daarvan uh, veel uh, nauwe sneeuwachtige periodes. En aan de zuidzijde valt dan regen. De exacte koers is uh, nog niet helemaal bekend. En daardoor ook uh, of we sneeuwval krijgen of uh, niet, dat moeten we nog even afwachten. De koers van het lage drukgebied bepaalt ook wat voor weer het donderdag gaat worden. Uh, wat wel zeker is dat we tot het weekend te maken krijgen met uh, vrij koud weer en uh, met vorst in de nacht. En overdag temperaturen van uh, zo'n 2 tot 3 graden boven nul. En pas volgend weekend uh, lijkt het weer op te gaan warmen. Warmen als dus het uh, weerbericht van uh, Rico weer na te zien en na te lezen uiteraard op www.ricoweer.nl... Of kijk op onze ZFM app. Ook daar vind je het weerbericht. Dat was het weer. je het dan En zo dadelijk gaan we nog uh, napraten met de burgemeester over de nieuwjaarstoespraak, maar eerst uh, deze van uh, Pat Benatar. Lekker is uit de eten. Zeker bij CFM uh, langskomen. Waaronder deze van Pat Benatar. En uh, Love is a Battlefield. Zojuist hoorden we de nieuwjaars uh, toespraak van uh, de burgemeester. We zonden hem uh, integraal uit. En waren gisteravond ook uiteraard zelf als uh, radio aanwezig uh, bij de nieuwjaarsreceptie. Uh, nou, mijn collega's uh, Willem Bruis en uh, Charles Duiven uh, hadden daar uh, de tafel ingericht met microfoons en dergelijke. En spraken de burgemeester vrijwel direct na zijn uh, nieuwjaarstoespraak. En uh, we gaan nog even luisteren naar dat uh, gesprek wat hij had met Charol Duif. Meneer Mollenberg, uh, op de eerste plaats uh, namens uh, ons uh, van ZFN natuurlijk ook de beste wensen voor uh, 2024... Uh, de burgemeesters staan best wel onder druk eh, landelijk, eh, als het gaat om de eh, ja, eh, landelijke politiek. Eh, ze moeten onderdak bieden aan eh, asielzoekers. Eh, er is van alles aan de hand in de wereld. Eh, hoe staat u erin als burgemeester van Zandvoort? Eh, of dat druk? Op, op... Ja, wat je natuurlijk ziet is dat er in de samenleving heel veel gebeurt. Dat heb ik net aangegeven. Dat ja. zou je met elkaar moeten dragen. Ja. Uh, en tegelijkertijd, uh, ja, missen wij wel een klein beetje de, de steun uh, vaak uit Den Haag. Uh, er wordt een hoop lawaai en kabaal uit Den Haag gemaakt. Ja. En uh, wat ik ook net zei, uh, ja, we hadden hier uh, van de zomer wat overlast en dan staan meteen hier uh, Dylan, uh, Juselbus en, en Geert Wilders op de stoep. Ja. ja uh, blijf lekker thuis en uh, doe je werk in Den Haag in plaats van ons voor de voeten te lopen. Ja. Um, dus, maar tegelijkertijd, ja, we moeten natuurlijk wel uh, in deze uh, uh, ingewikkelde samenleving uh, als burgemeesters, en we zijn het natuurlijk toch wel ja, een vrij uh, aparte soort, omdat wij boven de partijen staan, mm -hmm. uh, zorgen dat we de verbinding met de samenleving goed houden. En uh, ja, dat is heel belangrijk. Nou is gelukkig in Zandvoort, is er uh, jaarlijks van alles aan de hand. heb een mooie... Uh, uh great guide uh, uh, optocht. Je, je hebt natuurlijk de Grand Prix, wat fantastisch is. En daar bent u denk ik uh, ook uh, heel veel uurtjes aan kwijt. Aan de Grand Prix. Ja, ja, en we zijn natuurlijk heel trots op dat we dat evenement hier, uh, hier hebben. Ja. Uh, en uh, ja, dat hebben we drie keer gedaan. Het uh, is natuurlijk fantastisch dat je als klein uh, dorpje zo'n wereldevenement binnen hebt. Ja, dus dat, ja. uh, uh, en tegelijkertijd legt het ook een enorme verantwoordelijkheid bij uh, omdat je weet dat uh, de ogen van de hele wereld op je gericht zijn. Ja. Uh, ja, en als het goed gaat, vindt iedereen het mooi. Maar je weet ook als er dingen misgaan... En dan gaat dat meteen ook de hele wereld over. Dat is de afgelopen jaren fantastisch verlopen ja, zeker. Ik heb er zeker ook van genoten. Uh, tevlotte, want u heeft sterke druk. U wordt van alle kanten natuurlijk aangesproken. Uh, heeft u nog een oproep aan de Zandvoerders? Ja, ik heb mijn speech afgesloten met het feit dat ik, ik heb gewoon heel veel vertrouwen in uh, de samenleving en hoe mensen met elkaar omgaan. En ik zie in Zandvoort zoveel mooie voorbeelden van uh, ja, hoe mensen lief zijn voor elkaar, aardig voor elkaar zijn. En laten we dat benadrukken. Ja. En laten we vooral op die manier met elkaar omgaan... Ja. ...dat is het allerbelangrijkste. Als je naar de wereld kijkt... ...krijg je soms het idee hebben... ...dat iedereen met elkaar overhoop ligt. Maar ik kom er gewoon achter... ...dat dat maar een heel klein deel is. Het grootste deel van de mensen is van goede wil en willen gewoon het beste. En in, laten we dat benadrukken. In Frankrijk wordt er op dit moment op scholen empathie onderwezen. Ja, nou, dat, ik zou daar een groot voorstander van zijn om ook dat soort dingen als burgerzin en empathie uh, veel meer ook weer bij kinderen bij te brengen. En uh, pak die telefoontjes in de, in de klasse af uh, en ga gewoon tijd besteden aan, uh, aan dat soort dingen. Nou, ik wens u uh, namens uh, alle medewerkers van ZFM uh, een bijzondere... Ja, jaar toe. Nou, Jullie ook. En, en rust, vooral in de politiek. En, en, uh, en dat u uh, uw taak als burgemeester, uh, als het gaat om veiligheid uh, in het dorp, uh, optimaal kan uitvoeren. Dank Dankjewel. Okay. Ja, dat was de burgemeester gisteravond uh, bij uh, mijn collega's. Charles Duyf en uh, Willem Bruis. The Boys are back in town om, om de week te beluisteren op de vrijdagmorgen. En dit keer uh, eenmalig in de avond natuurlijk. Hè. Ik ben benieuwd uh, hoe het uh, bevallen is bij de uh, Boys. Wij gaan zo in het volgende uur heel veel aandacht besteden aan 200 jaar KNRM. Dus blijf vooral luisteren, want het redstation Zandvoort heeft daar ook alles mee te maken. Nou, wat er allemaal gaat gebeuren, dat hoor je zadelijk in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar de Zandvoortse Radio. Tot zo!